7 uur. De Radio 1 Sportzomer Tom van Teck en Tim Overding. Goedenavond, even greep uit het geheugen. Herinnert u zich dat beeld van Johnny Hogeland nog in het prikkeldraad vorig jaar in de Tour? Is die kapotte broek inmiddels al vergoed? En wie moet die eigenlijk betalen? We hoort er straks. En Michal Citroen dook in de geschiedenis van de fiets. Eerst het NWS Nieuws met Mark Visser. De internationale gezant Kofi Annan is in Damaskus voor een nieuwe poging tot bemiddeling in het conflict in Syrië. De komende dagen zal hij spreken met onder andere president Assad. VN-gezant Annan gaf gisteren in een interview toe dat zijn vorige bemiddelingspoging is mislukt. Hij kwam met een vredesplan met onder meer een staakt het vuren, maar het geweld in Syrië nam niet af. Ook de afgelopen dagen vielen er veel doden in Syrië. Annan zal over zijn missie rapporteren aan VN-chef Ban Ki-moon en aan de Veiligheidsraad.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 Het leger heeft sinds de uitspraak van het Constitutionele Hof het parlement omsingeld. Het is dan ook de vraag waar de parlementsleden moeten vergaderen. Zometeen Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. De achtste etappe in de Tour de France is gewonnen de Fransman Pinot. In de heuvelachtige etappe kwam hij alleen over de eindstreep. Halve minuut voor de groep met de meeste favorieten. Kedel Evans werd tweede, net voor Galopin en Bradley Wiggins, die de gele trui behield. De beste Nederlander was Laurens ten Dam. Hij werd 27 e op ruim twee minuten. Ten Dam was met andere Nederlanders als Kruiswijk en Mollema lang in de aanval, maar ze haakten in de slotfase af. En dan. Het weer vanuit het zuiden wordt het op een enkele bui na droog. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op een bui. Af en toe zon en ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der Kamp. Hey Tom, met Paulien. De presentatie ging super. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuwe Egyptische president Morsi die laat zijn spierenballen zien. Maar wat gaat het uithalen? We vragen straks Bertus Hendricks. De mannenfinale op Wimbledon nadert hij al dan niet zijn einde. Hier zijn Tom Vathek en Tim Moverdijk. Kortom is Federer steeds dichter bij zijn zevende titel, Marcella Mesker. Ja. Hij maakt uh, 5-3 nu in de vierde set. Twee sets tegen 1 leidt hij. en Nu gaat Andy Murray serveren om in de wedstrijd te blijven. Het is 1,5 uh, Federer eigenlijk al uh, aan het eind van de tweede set. Daar heeft hij zijn slag geslagen. Twee sets lang speelde Andy Murray uitstekend. Uh, had hij echt het geloof, was hij positief, het vertrouwen. Maar na die tweede set uh, winst voor Federer is dat vertrouwen weggeëpt. En is Federer ook beter gaan spelen? Hij vliegt over de baan. We zeiden vroeger over... Tom Hocker, de Flying Dutchman, maar dit is de Flying Swiss. Uh, het achter, achterloos zoals die beweegt. Uh, we zien hem niet één keer uitglijden of, of moeite doen om een bal te halen. Hij slaat zo makkelijk. Nu dwingt hij een foutje af bij Murray. Die staat op 0-15. En ja, heeft uh, de schot nog wat in zich om uh, deze game eruit te slepen. Want. Hij heeft het zwaar. Hij is uh, fysiek denk ik ook uh, vermoeider dan de 30-jarige Roger Federer. Federer die in het begin van het toernooi vrij makkelijke loting had. Toen toch ook nog wel tegenslag had tegen de Fransman Beneteau. Twee sets tegen 0 achterkwam. Dat uiteindelijk in vijf sets won. En in de vierde ronde een rugblessure opliep tegen de Belg Malise. Dus het ging ook allemaal niet van een leien dakje bij Federer. Maar die laatste twee rondes wel. De belangrijkste rondes tegen Djokovic in de halve finale. En nu tegen Murray. Nou, Deze bal is dan uit voor Federer. Hij kan hier heel rustig spelen. Hij leidt met 5-3 en Murray staat op eigen service op 15 gelijk. Nieuwe Egyptische president Morsi heeft het ongetwijfeld al gehoord... heeft het oude parlement opgeroepen weer aan het werk te gaan. Dat parlement werd eerder ontbonden door het Constitutionele Hof... omdat het niet rechtmatig zou zijn verkozen. Volgens Morsi moet het parlement weer bij elkaar komen... totdat er een nieuwe assemblee is gekozen. Bert Hendricks, Midden-Oosten, deskundige verbonden aan het instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. <hijen> uh, heeft het u verrast dat dit uh, gebeurd is zo op deze zondagmiddag? Ja, want afgelopen vrijdag toen leek het er nog op alsof de president en de militairen zoekende waren naar een soort samenleving, een cohabitation op zijn Egyptisch in plaats van op zijn Frans. Waarbij ze allebei hun posities een beetje konden respecteren. Maar dit duidt toch op iets anders. Te meer, daar nu de berichten ook komen, dat het, de, de Skaf, de Hoge Militaire Raad, nu ook in een urgente bijeenkomst heeft gehouden. En dat het constitutionele Hof morgen een speciale urgente bijeenkomst gaat houden. Dus dat duidt er toch meer op dat uh, Mursi ervoor heeft uh, gekozen... om uh, de militairen uit te dagen op het punt waar ze heel zwak staan. Namelijk dat zij geen enkele legitimiteit hebben... behalve die ze zichzelf hebben toegekend. Terwijl de enige legitimiteit in Egypte, die van het parlement... en die van die president zelf... Ja, die, uh, de, het parlement hebben ze ontbonden en de president hebben ze menen in te kunnen perken met allemaal zelf uitgevaardigde maatregelen waarbij zij aan de macht blijven. Wat is het belang van Morsi uh, om dat oude parlement weer een zitting te hebben? Hoe, hoe kan het hem helpen? Nou, ik denk dat, euh, maar goed, dat blijft voorlopig speculeren... dat in de afgelopen dagen is gebleken dat de militairen... hem ook niet genoeg ruimte willen geven om een regering samen te stellen... Euh, naar, euh, naar zijn wensen. Euh, hij zelf had gezegd, ik wil een hele brede regering... met christenen, met seculiere krachten. Maar als we het hebben over een regering... dan hebben we het ook over heel gevoelige ministeries, zoals Defensie. Nou, Dat was iedereen wel overeen, dat zal wel een militair worden. Maar je hebt ook het ministerie van Justitie. Je hebt ook het ministerie van Middellandse Zaken. En dat zou erop kunnen duiden dat in de afgelopen dagen Moers heeft ontdekt, ook dat willen de militairen bepalen. Um, het blijft voorlopig speculatie, maar alles duidt er toch op dat Moers denkt, ja maar luister, ik word zo een totale papieren president, uh, dat kan niet. Ik heb het volk achter mij, het parlement heeft het volk achter zich en wij moeten nu proberen om de militairen in, in een moeilijke positie te brengen. Want symbolisch is het niet belangrijk, die positie van president. Maar hij wil geen symbolische president alleen maar zijn. Ziet u er een, een, een gevaar in voor ontwikkelingen... die zich in de komende dagen kunnen gaan afspelen? Als dit naar de bevolking, zeg maar, waar ook een enorme tweespalt zou kunnen zijn. Ziet u daar een gevaar in? Ja, nou ja, kijk, de, de, de moslimbroeders die zijn op dit moment niet sterk genoeg, denk ik... Als het, als het puntje bij paaltje komt. Ze hebben wel laten zien dat ze ontzettend veel mensen kunnen mobiliseren... weer op het Tagreerplein. En dan niet alleen maar aanhangers van de moslimbroederschap... hoewel die daar de laatste keren wel in de meerderheid waren. Maar ook seculiere krachten op de 6 aprilbeweging die voorop stond in de revolutie, eh, zoals ze dat noemen, van vorig jaar. En ook die zijn niet tevreden met eh, dat de militairen proberen net te doen... alsof er niks veranderd is. Dus, eh, maar een confrontatie zouden moslimbroeders graag... Vermijden. Uh, maar dan moeten ze wel voldoende concessies loskrijgen uh, van de militairen. Uh, om uh, dus uh, dat te kunnen verkopen naar de achterban. en naar iedereen die niet wil uh, dat uh, de militairen gewoon weer net doen alsof er niks veranderd is. En ik neem aan dat ze tot de conclusie zijn gekomen. dat ze onvoldoende concessies van, de, uh, mos, van, de, van de, uh, de militairen hebben losgekregen. Dat ze nu zeggen: nou, dan spelen we het maar harder in de hoop. En dat we dat gaan winnen. Dat blijft dus afwachten. Een hoogspel, een democratisch spel op het hoogste niveau. Perts uh, Hendricks, uh, Midden-Oostdeskundige aan het instituut Klingendaal. Dank u wel. En weer terug naar Wimbledon. Marcella Mesker. Uh, hij heeft al zoveel van die titels, maar is dit een soort evre titel als hij deze binnenhaalt op deze leeftijd? Ja, het wordt zijn zeventiende Grand Slam. Zijn zevende Wimbledon titel, dan boekt hij weer een record. Dan even naar die Piet Sempers, dan staan ze met z'n tweeën op die zeven titels. En um, ja, je zou kunnen zeggen hij is dan in de zevende, zevende hemel. Maar ik denk waar hij het meest op hoogt is nog de dubbele Wimbledon en de Olympische Spelen. Want dat komt er ook nog aan. En dat wordt ook hier op het centercourt van Wimbledon beslist. En Federer met deze vorm op het gras ja, is hij ook daar de uh, hele grote favoriete. Het is nu nog steeds 5-3 in de derde set. Murray wint hier zijn uh, servicepunt. Komt terug tot 5-4. En dan denk je, nou, dan gaat Federer dadelijk uitserveren. Zou kunnen, maar... Toch ook bij Federer gaan die zenuwen meetellen hoor. Want er staan twee belangrijke feiten op het spel. Die zevende wimbledon titel dus, dat is een record. Maar ook zijn terugkeer op de nummer één positie van de wereld. Dat is uniek. Dat is uh, in de historie is dat één keer eerder gebeurd. Ja, dat was Ivan Lendel, toevalligerwijs nu de coach van Andy Murray. En die terugkeer naar die eerste positie, dat zou ook weer een record vestigen. Want ja... We, uh, Federer, die zou dan weer gelijk komen met Sampras. 286 weken dat je op die eerste positie staat. En ja, staat hij er volgende week, staat hij er de week daarna ook. En dus gaat hij dat uh, record definitief naar zich toetrekken. Dat allemaal op het spel. En ik moet uh, die arm van Roger Federer dadelijk nog die service game zien uitserveren. Want zelfs voor de master himself, Roger Federer, met 74 titels... 16 Grand Slams, zal dit ook een hele moeilijke game gaan worden. Nou ja, het moment suprême is bijna aangebroken. Federer gaat dus dadelijk serveren bij een stand van 5-4 in de vierde set. Het publiek staat op. De toeschouwers, ja, ze willen nog een laatste krachtsinspanning zien van hun man, Andy Murray. De laatste Brit die Wimbledon won, Fred Perry, in 1936. Nou, daar is Murray nog heel ver voorbij. Hij heeft wel Henry Bunny Austin verslagen. Dat was de laatste Brit die in de finale stond. Dus die naam zullen we niet meer horen. Eerste punt gaat Federer serveren. De rally is aan de gang. Lange backhand van Murray. Backhand cross van Murray. Backhand cross van Federer. Ze proberen de bal diep te houden en geen kansen weg te geven. Maar Federer toch het initiatief. Gaat nu naar het net. De passing van Murray Die is geweldig. Die is heel erg goed en die is langs de lijn. En dus mist Federer hier zijn eerste punt. Hij mist de volley. Hebben we nog niet zo vaak gezien. Maar die backhand passing van uh, Murray. Daar zat alles in. Dat kwam vanuit zijn kleine teen. Ja, het moet hier gebeuren. De wedstrijd van zijn leven. Hij uh, was de underdog voorafgaand aan deze finale. Maar toch geloofde de Britten in Andy Murray. Want ja, hij is toch uh, de man die het in zich heeft om van Federer te winnen. 8-7, weet je nog. De head-to-heads. Tweede punt. Goede service Federer. Korte return van Murray. Federer weer aan het net. Komt de passing. De lob komt. Maar die is uit. Oeh, jammer. Murray had daar een kans hoor. Had uh, de keuze om te passeren. Kreeg een beetje tijd met zijn voorhand. Nou ja, wat moet je dan doen? Cross, langs de lijn of lobben. Hij kan dat normaal heel goed. Hij heeft er veel geslagen. Deze zit er dan net achter. En dus wordt het 15 uh, gelijk. Federer gaat weer serveren. Heeft hij een ace in huis? Nou, een hele goede service door het midden. Het is goed genoeg voor het punt. Het wordt 30-15 voor Roger Federer. Ja, dat is het voordeel uh, bij de Zwitser. Hij heeft altijd die service achter de hand. En uh, als je zo serveert, je kan af en toe wat van die vrije punten krijgen. Dat neemt ook veel druk weg. We krijgen nog een challenge van Murray. Maar hij staat al klaar op uh, de linkerkant. Uh, het 30-15 punt. En die bal was dik en dik in. Maar ja, goed. Uh, hij ja, denkt, ik uh, win een beetje tijd. 30-15. Federer heeft Nog twee punten nodig. Ace, boom. Door het midden. Het krijt spat van de lijn af. Ja, ze maken hier nog ouderwets met een machientje de lijnen. Rollen dan. ochtends vroeg die mooie witte lijnen. En je ziet het krijt er werkelijk van afspatten. Het is championship point voor Roger Federer. 40-15. En nu gaat Federer het in stijl uitmaken. Daar komt de service. Is goed. Allereerste service gaan bijna in. Of wordt die uitgegeven? Nou, vooruit. Een uh, herkansing hier voor Federer. Twee matchpoints dus. Goeie service. Backhand Federer. Backhand Murray. Backhand weer van Federer. Goeie lengte in die slag van Murray. Dwingt de fout af bij uh, Federer. Publiek juicht. Ze hopen nog. Ja, meer dan hoop is het denk ik niet. Maar het is wel 40-30. Federer nog één matchpoint. Zou hij de zenuwen voelen? Natuurlijk voelt hij dat. Maar ja, zoals met alle grote kampioenen gaat hij daar vaak net wat beter mee om dan de subtoppers. Of dan de mannen die het net niet zijn. Dan gaat de service. Die is goed. De return is goed. Voorhand Federer. Hij gaat naar het net. De pazing is uit. Ja! Federer wint zijn zevende titel.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 Andy Murray, heeft gevochten voor wat hij waard was. Hij heeft echt een hele goede wedstrijd uh, gespeeld. Maar het is toch weer Roger Federer. Hoe is het mogelijk? 30 jaar, zijn zevende wimbledon titel. En nu vanaf uh, morgen de nieuwe nummer 1 van de wereld. En wat we zullen morgen de tabloids schrijven over Andy Murray. Die voor het eerst dan iets van de staat en dan het toch niet redt. Klasse verlogen zich nooit. Johnny Hogeland in het prikkeldraad. Tijdens die toeretappe vorig jaar na Vloer, De beelden van de aanrijding door een volgauto gingen de hele wereld over. Dinsdag is het precies een jaar geleden. En nog steeds is er geen schadevergoeding. Oudrenner aart Vierhouten is daar intensief mee bezig als manager van Hogeland. Vanmorgen zorgt Vierhouten contact met toerdirecteur Prodom. Jeroen Willa's sprak hem daarna. Het is bijna een jaar geleden en het is een... Lastige zaak, maar Aard Vierhouten, jij hebt in ieder geval een oplossing bedacht voor dit soort ongelukken, zoals dat van Johnny Hogeland. Ja, oplossingen, uh... een voorstel heb je bedacht. Ja, daar komt het op neer en samen met, uh, met verschillende mensen overgebogen en vooral ook met mijn partner Mirjam. die, uh, nou, eigenlijk staat er op en gaat er met in bed en dat is nu al een jaar gaande. Uh, het ziet er zo uit dat je uh, alle partijen die op de road zijn, on dan uh, la route. Auto's, motoren, noem maar op. Mensen die belang hebben. zijn daarin gastenwagens van ploegen. Iedereen betaalt geld aan de ASO. om aanwezig te mogen zijn. over de route te mogen rijden door Frankrijk. En iedereen kan ertoe bijdragen. door uh, een bepaalde bijdrage te storten in een fonds. Het Calamiteitenrennersfonds. Dat mocht er wat gebeuren van één van hun partijen. gastenwagens, motoren, auto's. Dat zij op die manier uh, om tafel kunnen zitten. Kijken wat de schade is voor de renners die in het ziekenhuis belanden. Die niet wedstrijden kunnen rijden of die uh, tegengehouden worden om die etappe te winnen. Je kunt ze gek niet bedenken. Uh, dat is allemaal prima af te bakenen lijkt mij. Uh, dat het echt specifiek gaat om nou, gevallen à la uh, de heer Fletcher en Overland. Dat zijn de twee renners die nu toch gewoon mooi het nakijken hebben. Al een jaar lang. Heb je nou een antwoord gekregen van ASO? Nee, het blijft ontzettend stil. En uh, ook vanmiddag weer, uh, je probeert contact te zoeken en meneer Prudhomme uh, aan te kijken. En hij uh, probeert de hele tijd weg te lopen, maar uiteindelijk hebben we wel een kortstondig gesprekje gehad. Ik heb je zien lopen met Prudhomme. Uh, de hele lichaamstaal was niet erg toeschietelijk. Nee, op zijn Frans, uh, Jeroen. Ja. Maar je gaat door, ook in deze Tour. Uh, kom je dinsdag weer terug? Door de rustdag nog meer uh, gesprekken te voeren? Ja, zeker. We proberen alles aan te grijpen. Om, uh, als we, uh, voor iedereen, dinsdag is het gewoon gewoon exact 365 dagen geleden. Dat het voorval heeft plaatsgevonden. En waar je nu nog steeds uh, nog niet de, de duidelijke partij te pakken hebt die hierin een oplossing heeft. En dat is natuurlijk wel heel erg, ja, heel erg kwalijk dat het zo lang moet aanslepen. De zaak heeft aandacht van de internationale pers, nadat Thijs Zonneveld over dit voorstel al heeft gepubliceerd in NRC Handelsblad. Verwacht worden ook publicaties in notabene Le Monde en El País. Ja, dat zijn uh, kranten die natuurlijk ook uh, hier heel erg mee inzitten. Het incident vorig jaar ook ruimschoots aandacht hebben gegeven. El País, El País vanwege Fletcher. Ja, de Spaanse krant uh, sowieso... Uh, ook zij zitten met, met vraagtekens. Uh, Flesja, vorige week nog gesproken. Ja, die weet ook niet waar hij aan toe is. Die zit nu hier niet in de tour. Die is zelfs niet geselecteerd voor deze tour. En de, natuurlijk een ontzettend sterk team met Sky. Maar die zit ook een klein beetje uh, vervelend. Gewoon van, ja, uh, hoe, hoe kan dit? Hoe, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat wij nog niet op deze manier geholpen worden, zijn? Uh, het, is een, het is een hele vreemde reactie van zo'n grote organisatie. Publiciteit helpt, maar een snelle oplossing denk ik, komt er nog niet. Ja, ik blijf tegen beter weten in toch denken dat het moet gaan lukken. En, en ook zij zullen dat Stoïcijnse franse arrogantiegedrag aan de kant moeten zetten... door gewoon eens na te denken wat, wat er gebeurd is en wat ze aan het doen zijn. dat we een jaar verder zijn. En dat de twee jongens toch nog redelijk gebroken rondrijden. Zowel Fletcher, ja, wat hij meemaakt dit jaar. En ook Johnny, die, die we zijn één week verder. Ik heb nog niet de Johnny gezien die ik wil zien. En, uh, ik hoop dat daar gauw verandering in komt. Aard vierhouten vertelde het allemaal aan Jeroen Wielaert. Radio 1 Docs Verhalen vanaf de zijlijn. Voetbal, de hindernis, de rugbybals hebben allemaal hun eigen geschiedenis waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Vandaag gaat Michal Citroen de geschiedenis van de fiets met u doornemen. Ik denk een beetje in de buurt van, uh, laten we zeggen, halverwege 19e eeuw, is men gaan fietsen. In eerste instantie met hoge bie. Uh, dus die fietsen met zo'n heel groot voorwiel en zo'n klein achterwiel. Als je dan harder wilt fietsen, dan heb je een groter wiel nodig, want je hebt geen overbrenging. Als je een groter wiel hebt en de wegen zijn slecht, dan heb je kans dat je valt. En des te groter het wiel, des te harder je kunt fietsen... Des daar, die ook valt. Dus dat had uh, serieuze nadelen. En poeh, in de buurt van pakweg 1875 is iemand op het idee gekomen om een fiets te maken met twee gelijke wielen en een overbrenging met een ketting. In de werkplaats van zijn wielerzaak Profietsen in Rotterdam vertelt eigenaar en vooral mechanicien Jan de Baas over de grote momenten in de geschiedenis van de racefiets. Dat klinkt nu als bijna volkomen logisch... maar een ketting is een ontzettend moeilijk ding om te maken technisch. Een ketting is een, een ding dat bestaat uit heel erg veel verschillende kleine lagertjes. En om een betrouwbare ketting te maken moet je echt veel vakmanschap hebben... veel materiaalkennis en ook het geschikte materiaal. Nou, Zo'n beetje eind 19e eeuw is men uh, daar uitgebreid mee gaan experimenteren... Die fiets die had heel veel voordelen ten opzichte van de hoge bie. De hoge bie is verdwenen. En eigenlijk sinds de invoering van die fiets is die principieel niet meer veranderd. Dus, dus we rijden nu pakweg een, een 125, 150 jaar eigenlijk op hetzelfde ding. Zo'n beetje begin 20ste eeuw is men gaan experimenteren en zoeken uh, naar versnellingssystemen. Nou, er zijn verschillende systemen voor ontwikkeld. Allemaal nogal archaïs. Het werkt ook niet heel erg goed. Versnellingssystemen werden in het profwielrennen vrij snel verboden. In het amateurwielrennen niet. En in de gemengde wedstrijden werden de profs ook helemaal zoekgereden door de amateurs, die dus wel versnelling hadden. Kennelijk vond men toen dat uh, het eerlijker was... om met één en hetzelfde verzet te moeten rijden... In de jaren 30, want de pros vonden het natuurlijk niet zo leuk om zoekgereden te worden door mensen die in principe minder zijn. Dus die kregen het voor elkaar om ook met versnellingen te mogen rijden. En zo'n beetje vanaf 1930 rijdt iedereen gewoon met versnellingen. In eerste instantie waren dat er drie, vier. En later werden dat er, maar dan praat je over ruim na de oorlog, vijf, zes, zeven, acht en nu zelfs elf. Uh, er zijn uh, legendarische beelden van 1948. Dus ook foto's kun je ook wel vinden op internet. Uh, van het eerste Campagnolo systeem waarbij je dus iemand zijn achterwiel los ziet doen, gewoon in een afdaling. En dan schakelen en dan dat achterwiel met een hendel weer vastzetten. Fantastisch, tegenwoordig ondenkbaar, maar toen fantastisch. Net als de zeer vernuftige ketting. ...zijn de verschillende systemen die zijn bedacht om mee te schakelen technische hoogstandjes. De vorm van de parallelogram is anders geworden. Dat is op de radio niet zo heel makkelijk uit te leggen. Maar de essentie ervan is dat de derieur meebeweegt met de tandwielen. Waardoor de afstand van de, het bovenste derieurwieltje tot het achterwiel... ...dus tot de tandwieltjes op het achterwiel constant is. En dat is een uitvinding van Suntour... En die uitvinding heeft het mogelijk gemaakt uh, om van 5, 6 versnellingen naar 7, 8, 9, en 10 en 11 versnellingen te komen. Maar u ziet, de Tour is nooit gewonnen voordat je de laatste meters op de Champs-Élysées in Parijs heeft afgelegd. Uh, onze Joop heeft in ieder geval het tweede gedeelte van zijn carrière daarmee gereden. Het eerste gedeelte van zijn carrière denk ik nog net niet. Maar dat is niet een verandering zoals de klapschaats of zo, waardoor je opeens... Nee, uh, in feite is het een kleine verandering die ook niet heel erg opvalt. Maar wel een hele essentieel als je naar uh, meer versnellingen toe wilt. Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten. Joop, Melk over de finish, hand in hand met Erik Knetelwald. De dat zijn mensen die, zoals de Duitsers dat zo heel mooi zeggen, niet zo experimenteerfreudig... Dus de wielrenners zijn blij met wat ze hebben en zijn niet snel bereid om iets nieuws te proberen. In ieder geval niet iets wat niet bewezen goed is. En je hebt daar uitzonderingen op. Francesco Moser is een heel mooi voorbeeld in het wielrennen die in 1984, als ik het goed zeg, zijn werelduurrecord heeft gereden voor het eerst boven de 50 kilometer per uur. Veel harder gereden dan Eddie Merks, wat, wat in die tijd eigenlijk niemand voor mogelijk hield. Maar Moser reed op een, in vergelijking met Merks, moderne fiets. Met een, met een heel andere geometrie, met een hoger achterwiel, met een heel andere zitpositie, aerodynamisch veel beter uitontwikkeld. Een half jaar lang werd Moser aan uitgebreide proeven onderworpen. In feite bestond het wetenschapsteam uit dertien doktoren en professoren... die elf specialismen vertegenwoordigden. Zoals bioritmiek, biochemie, fysiologie, cardiologie en aerodynamica. Dit was een, als je het zo wil noemen, een soort klapschaatsmoment. Daar zijn nieuwe inzichten gekomen... door iemand die zijn nek uit durfde te steken. En uh, daar, is, nou, daar heeft men stappen gezet. Dit was een fiets die was... Alleen maar bedoeld om op een wielerbaan een uur lang hard te fietsen. Uh, daar was die fiets ook speciaal voor ontwikkeld. Daar heeft uh, Mozer ook heel veel tijd en energie in gestopt. In, in training, in begeleiding. Om uh, zijn fysiek uh, toe te spitsen op ik ga een uur lang zo hard mogelijk fietsen. Daarnaast heb je dus de, de triathlon. Uh, die is in diezelfde tijd zo'n beetje op gang gekomen. En uh, als je een hele triathlon doet, moet je 180 kilometer fietsen in je eentje. En daarna nog een marathon lopen. Dus de bereidheid om iets nieuws te proberen, al, al levert het milliseconden op, dat ga je gewoon doen. Dus de triathleten zijn van nature veel meer bereid om te experimenteren. Dus die, die zijn ook vrij snel met, uh, met orsenkopsturen gekomen. Wat, uh, of met een zeg maar, verbetering van de orsenkopsturen waar uh, Mozeer mee reed. Dus je zit dan met je ellebogen dicht bij elkaar, dat had Mozeer nog niet. En dat geeft een veel betere aerodynamische houding. Daar rij je gewoon spectaculair harder mee. Een aantal jaren later, en dan praat je over begin tachtig. Uh, was Greg LeMond erg goed op de hoogte van de ontwikkeling in de triathlonsport. Laurent Fignon die reed in feite met de fiets waar uh, Mauger mee reed. En uh, Greg LeMond won de Tour. 27, 47. 200 meter. Greg LeMond wint de Ronde van Frankrijk 1989 en verslaat Laurent Fignon in de afsluitende tijdrit met 8 seconden. Fantastisch. Uh, Greg Le Mans, uh, ik geloof dat hij nog steeds staat, uh, snelste tijdrit, 54 km per uur gemiddeld, onwaarschijnlijk hard. Le Mans reed op de moderne tijdritfiets en Vignon reed op de tijdritfiets waar Francesco Moser mee reed. En Le Mans was gewoon een stap verder en die reed een paar kilometer per uur harder. En Vignon heeft de tijdrit van zijn leven gereden, alleen hij had niet de beste fiets. Is daarna in het hele peloton? Ja, alleen de UCI heeft dat vrij snel bevroren. Maar op een gegeven moment zijn die fietsen ook allemaal van heel ander materiaal geworden. Dat, dat mochten we dus wel. Ja, zolang de vorm maar behouden blijft. Dus de, de vorm van de fiets, zeg maar de, de dubbele driehoekvorm, is door de UCI bevroren. Maar hoe je die, van welk materiaal je die fiets maakt, dat moet je zelf weten. Oh, wat doet Tino? Die ging met zijn handen los met het ja. is is dit dit dit een hinkje. Ja, dit vond ik een gekke val. Zijn hele stuur breekt. Zijn stuur breekt. Als we nu naar de tour kijken, horen we Maarten Ducro de hele tijd praten over die carbonfietsen. Ja. Want die zou uh, gevaarlijk zijn. Als iemand valt, hem, dan is dat, vindt uh, Ducro dat heel naar om naar te kijken en dat deel ik volledig met hem. Maar dat zou dan een relatie hebben met die carbonfietsen, ja, dat hij bang dat, is, dat, dat, dat, dat is, die breken? En dat is onzin. Uh, er wordt geroepen dat je nu meer valpartijen hebt dan vroeger. Uh, ik zou daar de statistieken van wel eens willen zien. Ik geloof niet dat dat waar is, maar uh, laten we eens aannemen dat dat wel waar is. We rijden nu in de Tour de France met 22 ploegen. Uh, er is meer dringen, uh, er is meer belang, uh, er zijn meer ploegen die hun kopman voorin willen hebben. Er zijn meer ploegen met een sprinter. En als je dan in de laatste kilometer, zoals nu in de laatste uh, Giro, uh, nog een paar haakse bochten legt... dan weet je zeker dat er valpartijen komen. Maar dat heeft dus niet een relatie met het fiets. materiaal. Ja. Dus ik geloof niet dat het ook maar iets met het materiaal te maken heeft. Ik ben er nog niet eens van overtuigd dat we fysiek meer valpartijen hebben. Michal Citroen en de geschiedenis van de fiets. En daarmee zit er voor ons de klus op, Tom. Het was, uh, het was ons zo groot genoegen. Prachtige ja. sport, fietsen en uh, tennis natuurlijk in Londen. Uh, morgen zit Lucelle hier door de groeten. Ik Zometeen Radio 1 Sportzomer. Een zomerse ontmoeting op deze zondagavond. Margreet Rijntjes. Goede ja, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ik kan je niet zien, je zit 20 meter verderop. Maar... Zo is het, ik heb jou net wel even gezien trouwens. Afgelukkig. Nou, je gaat hier luisteren, maar met wie ga je straks spreken? Nou, ik zit hier tegenover iemand die je vast ook wel kent. Frits Wester. Zeker. Politieke verslaggever van RTL. En uh, ja, waar ik eigenlijk ontzettend benieuwd naar ben... is wat hem nou zo ontzettend fascineert aan die politiek... Uh, en of dat bijvoorbeeld ook zijn mensbeeld verandert. Want we hebben toch wel het een en ander meegemaakt... het afgelopen jaar ook in de politiek. En we hebben ook, en dat weet hij nog niet, maar dat weet hij dan nu wel... gebeld met zijn collega en ook een hele goede vriend, Roelof Hemme... Uh, nieuwspresentator bij RTL. En die zegt een aantal heel liefdevolle dingen over hem. Dus ik zou zeggen, allemaal blijven luisteren. Dat straks na het nieuws van half acht. En dat wordt gelezen door Mark Visser.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 Gevaarlijkse bedrijven, meestal in de chemiesector... die kregen vorig jaar vaker een dwangsom of een waarschuwing dan in het jaar ervoor. Samen kregen ze 96 vanwege onveilige bedrijfsvoering tegen 71 in 2010. In het oosten van Congo veroverden de M23-rebellen terrein. Ze hebben nu de strategisch belangrijke stad ingenomen. In Congo was het tweede jaar relatief rustig, maar die rust is sinds april voorbij. Toen brak Muiterij uit in het leger van Congo.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 een heel goedenavond tijdens deze sportzomer weer een zomerse ontmoeting. Alhoewel zomers vandaag. Hm. Goed, Vanavond in elk geval RTL-parlementair journalist Frits Wester. Welkom. Goedenavond. goedenavond en we hebben afgesproken elkaar te tutoieren. Ja, zoals zo makkelijk. Hè? Ja. Uh, en wat ik meteen zo leuk vind is dat jij ook weer uh, zo ontzettend geniet van zo'n verhaal... wat we net hoorden in het nieuws van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Die uh, wil dat de weermannen worden afgerekend op het feit of weervrouwen... dat ze het niet het juiste weer voorspellen. Ja, echt een ja, bizar verhaal weer. Uh, ja, dan voorspellen zij het weer. En dan uh, blijkt het niet helemaal zo uit te pakken. En uh, ja, dan kost dat de middenstrand misschien geld, omdat mensen niet naar het strand zijn geweest of gegaan. Anders denk ik ja. dat het uh, heel slecht wordt. Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor dat de dat voorspellingen zijn, het wordt prachtig weer. Ja, dan heb je ineens een buipje kop. En dan zijn ze wel geweest. Maar wie bedenkt nou weer zo'n verhaal? Ik moest vanmiddag zo lachen. Ik zag op Twitter voorbij komen met Gerrit Diemstra Helga van mijn collega. En uh, die hadden zoiets van, ja, dan gaan we politici straks ook aansprakelijk stellen. Voor als ze dingen beweren die niet kloppen. Nou, ik twitterde terug naar Helga Verleur van, uh, dan lopen wij binnen als we dat gaan doen. Want het klopt meestal helemaal niet. Ja, je kunt straks alle enquêtebureaus wel gaan uh, gaan stellen. Omdat de peilingen van de Hond niet helemaal uitkwamen. Uh, wie bedenkt zoiets? Ja, Maar vragen. ik moet er vreselijk om lachen. Ja, heel geestig. Um, de nu vandaag, het is sportzomer. Um, nou, het was Murray tegen uh, Federer. Verder gewonnen voor de zevende keer. Ja. Heb je gekeken? Nee, want ik was onderweg hier naartoe. Uh, ik heb wel een ja, stukje het gezien vanmiddag thuis. Ik heb wel een stukje gezien, maar ik heb ook de Tour de France gekeken natuurlijk. En uh, ik heb het laatste stukje in de auto gevolgd. En het allerlaatste stukje net toen ik hier binnenkwam. Maar Federer uh, weer. Ja, jammer voor de Britten. Sinds ja. 38 hebben ze geen winnaar meer gehad, geloof ik. Nee. En uh, nu Federer weer voor de zevende keer. Knap. Voor wie ben je? Wel een wasje? Uh, nou, ik had het op zich wel leuk gevonden voor de Britten. als er weer eens een Engelsman uh, had gewonnen. Uh, maar eigenlijk vond ik het ook wel leuk als Federer het record van 7 ook zo evenaren. Dus, uh, ja, net zoals Piet uh, Samples. Dus eigenlijk vond ik helemaal niks. Nee, het maakte niet uit. Maakte hem helemaal nee. niks uit. Want je hebt wel veel met sport. Hè? Je, je hebt ooit geambieerd om echt prof te worden als het gaat om schaatsen. Ja, toen hadden we nog niet echt profs. Uh, ja, ik heb vroeger uh, veel geschaatst en uh, dat vond ik heel erg leuk. Ja. En, uh, nog steeds volg ik dat echt op de voet. Zelfs als wielrennen. Uh, ik ben een paar keer in de Tour de France geweest vorig jaar nog. In de etappes mee met de ploegleiders en zo. En, ja. Uh, ja, dat volg ik echt op de voet. Maar wat voet. is het dan? ...van die sport, dat je zo aanmeert ja, of dat je zo leuk vindt? Het, het, het, ja, het competitieve uh, tegen elkaar strijden en dat op een leuke manier. En, uh, ik heb er zelf vroeger ook heel veel van geleerd. Ik heb ontzettend veel sporten beoefend. Uh, voetballen natuurlijk, schaatsen heel veel. Uh, Tennissen, skiën, judo, jutsi, karate. Ja, maar allerlei andere dingen, wielrennen. Nou ja, zowel, dat zei ik vroeger dat, dat tegen mijn zoontjes... Van, uh, ...je moet voor mij eigenlijk op een teamsport... Want dan leer je samenwerken. Je leert je ondergeschikt maken aan het team. Eh, misschien ook accelereren in het team eh, op een moment. Maar ook ondergeschikt maken aan het team. Samen winnen, samen verliezen. Gewoon dat delen. En ook een individuele sport. Omdat je jezelf dan af en toe eens even tegenkomt. En eh, daar leer je ook heel veel van. Ja, sport is gewoon mooi. Maar ook uiteindelijk, want zeker als het om schaatsen gaat natuurlijk. Toch de beste willen zijn dan. Ja, je wilt natuurlijk wel winnen. Uh, ik bedoel, anders moet je niet mee gaan doen, want dan is het ook heel flauw nee, voor de tegenstander. Maar, maar schaatsen kan ook zijn, een toertocht rijden en dan gewoon in je eentje of met een paar vrienden, vriendinnen gewoon uh, ja, door de Rietvelden schaatsen. En de een weer op kop, en de ander houdt de ander uit de wind. En gewoon met elkaar zo'n tocht maken, dat vind ik ook heel erg mooi. En uh, dat geldt voor skiën uh, net hetzelfde. Maar... Is dat het meer eigenlijk dan de, de enorme fascinatie van echt de winnaar zijn? Is nou het ja, meer kijk, wat Als je een spelletje samen? doet, als je een potje scorst met iemand dan. Uh, of tafeltennis of Monopolie op dammen, ja. dan moet je wel altijd vind ik de intentie hebben om te winnen. Want anders is er gewoon niks aan. Uh, ook voor de tegenstander niet. Ik bedoel, uh, dan moet je echt even tegen elkaar het strijdperk. Uh, nee, maar, alleen maar lang het iedereen wil winnen, heeft. is dat iets typerend voor jou? Uh, nou, ik weet niet of het typerend is voor mij, maar. Ik wil dat soort spelletjes wel graag winnen, maar dan en, wel op een leuke manier. En uh, als je dat dan nu naar je huidige werk verplaatst, is het zo dat je daar ook zoiets daaraan raakt? Aan willen winnen, de beste willen zijn? Mm, nou ja, je wilt je werk goed doen. Uh, dat samen met de collega's, uh, wil je toch als het kan de eerste zijn bij dingen. Uh, dat is niet altijd even belangrijk, maar dat wil je wel proberen. Gewoon elkaar scherp houden. en uh, ja, Ik wil mijn werk graag goed doen, dat mensen... De politiek, hoop ik dan altijd, een beetje beter begrijpen wat er gebeurt. En welke keuzes ze maken, moeten ze echt allemaal zelf weten. Mm -hmm. Dat ze de politiek gewoon wat beter begrijpen als ik uh, dingen heb uitgelegd en verteld. En ze moeten het gevoel hebben, vind ik, onze kijkers, uh, dat wij met onze redactie het politieke nieuws voor hun binnen, bijhouden. Mensen kunnen niet de hele dag politiek volgen, maar het gaat wel om dingen die voor mensen belangrijk zijn. Volksgezondheid, onderwijs, sociale zekerheid. Nou, noem alles maar op. Mm -hmm. En dat wij dat voor hun bijhouden en dan s'avonds laten zien, het half acht nieuws uh, in andere programma's op internet. Gewoon laten zien van, wat was nou belangrijk voor je? Wat moet je nou weten? Wil je meer weten? Moet je misschien nog even verder kijken. Maar dat je mensen wel bijpraat over die dingen. En dat wil ik wel graag heel goed doen. Het is natuurlijk helder hè, dat, dat het daar allemaal gebeurt. Tenminste, hè, de, de beslissingen worden daar genomen. Maar wat is voor jou in essentie ja, de magie van de politiek eigenlijk? Nou, omdat uh, alles wat we met elkaar doen in een samenleving... Uh, wordt daar wel beslist. En daar kun je soms heel cynisch over worden of cynisch over zijn. Maar het gebeurt wel op die ene vierkante kilometer in Den Haag. En nogmaals, je volksgezondheid. Uh, uh, de, de, de oude dagvoorzieningen voor mensen. Uh, het onderwijs voor kinderen. Vraagstukken van ongevreden. Ja. Maar grijpen, dat is het. De, de geëngageerdheid... Ja, maar daar gebeurt het wel. En daar wordt onze samenleving wel ingericht. En als je kijkt over de afgelopen decennia... is dat helemaal niet zo slecht gegaan. We zijn een van de meest alvarende landen ter wereld. Als je kijkt naar enquêtes... dan zijn we na de Denen, de Noorden, de Zweden... het meest blije volkje op de wereld, zo'n beetje. Meest tevreden. En toch zie je ook een hele rare onvrede daar weer onder doorlopen... die nu ook weer naar buiten komt. Dat verbaast mij soms ook. En ja. Ja, die verbazing is ook weer een drijfveer in mijn werk van... Hoe komt het nou? Hoe zit het nou in elkaar? En soms gaan dingen natuurlijk heel raar. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Wie, wie heeft dat nou weer bedacht? Ja. Dan heb ik niet over het uh, aansprakelijk stellen van weer mannen en weer vrouwen. Hm. Maar ook heel andere dingen. Dan denk ik, ja, wie bedenkt het nou weer? Nou, dan probeer ik er ook wat te vertellen. Nee, want uiteindelijk zijn het natuurlijk mensen die daar zitten in Den Haag. Het zijn gewoon mensen, ja. Het zijn gewoon mensen. En die een vindt die leuker dan de ander. Ook. En die hebben de macht. En dat doet iets met mensen. En jij zit daar al 25 jaar tussen. Wat, wat zie je? Wat doet macht met me? Ja, dat, dat zie je ook op lokaal niveau. Hè. De, de, zeg maar de, de, de onderwijzer die wethouder wordt, die soms heel veel problemen heeft eh, daarna als die periode voorbij is. Want nee, zat hij in een secretaresse. mocht hij misschien wel met Precies. een auto met chauffeur meeden met werd alles ineens heel belangrijk om hem heen. Dat zie je ook met mensen die Kamerlid worden of die minister worden. Waarvan ik was ja hoe, hoe is dat nou mogelijk? Blijf nou een beetje gewoon doen. En ik bedoel, het is een baan. Uh, het is een bijzondere baan met een bijzondere verantwoordelijkheid. Maar ga er nooit zelf in geloven dat het heel groot en heel belangrijk is. Maak het meegenieten van. Tuurlijk is het leuk als je premier wordt van een land... en je, je ontmoet ineens de grote der aarde. En je mag overal naartoe vliegen met een, de KBX, het regeringstoestel... en met alles wat erbij komt kijken. Maar daarna komt er weer een ander leven. En dat moet je dus ook weer tegen kunnen dat er een leven naar de politiek is. En je ziet bij sommige politici, Kamerleden, ministers, staatssecretarissen... maar ook lo op lokaal niveau dat mensen daar soms heel veel moeite mee hebben... Uh, nou, ik begrijp dat voor een deel wel, maar soms moet ik er ook een beetje om lachen. Maar ik kan me ook voorstellen, hè, ik bedoel, er gebeuren het, het rare verhaal... nu van die partij van de tegen Rotterdam met die Weerman. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon binnen het CDA dingen gebeurd. Ik bedoel, hè, we hebben natuurlijk Bleker gehad. Die zei, nee, nee hoor, ik stel me niet voor kiesbaar. Nee, daar moeten mensen enorm hun best voor doen. En oké, okay, hij kwam toch. Idem Dieter, mevrouw Spies, die zei nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, er gebeuren dingen waarvan je als, nou. als gewone burger denkt... nou ja, ik geloof ze nooit meer, die politici. Ja, de houdbaarheid van woorden van politici is ongeveer gelijk aan een pak melk. Uh, drie daar... dagen en dan kan het zomaar weer anders zijn. Precies, maar daar zit jij tussen. Dat, ja. dat is jouw wereld. Ja. Hoe kan jij die mensen dan... Ik zou als ik mevrouw Spies tegenover me had zeggen... mevrouw Spies, ik geloof u niet meer... Ja, maar goed, de, de, de, dat, dat moet je altijd uh, ook wel meenemen in de verhalen. En dan moet je altijd rekenschap uh, vergeven van... het is morgen misschien weer helemaal anders. En natuurlijk zijn dingen die lopen ook synchroon. Of dat is de stand van de dag. Mensen die zeggen, nee jongens, dit ben ik echt niet van plan. Ja, dan komt het toch voorbij. Wordt een heel zwaar beroep op je gedaan. Nou, dan kunnen dingen zomaar anders zijn. Ik bedoel, niemand had kunnen vermoeden dat uh, Job Cohen ineens weg zou gaan. Ineens, nee. boom, was hij weg. Je zag het ineens heel snel aankomen. Nou, dan moest er, toen moest er een nieuwe komen. Diederik Samson is het uiteindelijk geworden. Uh, die heeft daar... Twee maanden daarvoor ook geen rekening mee gehouden. Als je hem toen gevraagd had, ga jij je opwerpen als nieuwe PvdA-leider? Dat is waarschijnlijk gezegd nee. Waarom nee? Want Job Quent zat er nog. Ja. Uh, en dan worden er ineens dingen anders. Het dus heeft mijn eigen dynamiek wel... ook het binnenhof. Maar zeg je daarmee, ik heb ook eigenlijk wel compassie voor het spel wat daar gaande is. En ik snap het. En daarom ben ik ook wat minder streng. Nou, ik zeg dat ik daarom minder streng ben. Uh, mensen moeten geen dingen beloven en uh, ons voorspiegelen die ze echt niet waar kunnen maken. Maar het heeft natuurlijk wel een eigen dynamiek. Die mensen zitten soms ook ineens in een draaimolen. En dan stappen ze eruit en dan weten ze even niet meer of de, ze zelf nog een beetje natollen van de draaimolen. Of dat de wereld om hen heen aan het draaien is. Ja. En dat snap ik soms wel. En dat maar heb jij, heb jij Bleker bijvoorbeeld, hè, om maar even een voorbeeld mm -hmm. te noemen. Heb jij gezegd, nou joh. Waarom heb jij je nou toch verkiezen? Je zou het toch niet doen? Heb je, zeg je dat van mens tot mens? Nou, hij heeft eerder gezegd: uh, wel van ik overweeg het misschien wel als een beroep op mij wordt ja, gedaan. Uh, nou, weet ik niet hoe groot het is. Als er niemand anders is. Geschikt, ja, is. geschikt is. Ja, geschikt is, maar er waren anderen. En ja, dan kijk ik wel eens naar hem en denk: ja, waarom heb je dat nou gedaan? Ja, maar dat vraag ik. Heb je ja, dat... Ja, want ja, ik heb geloof zelfs ik tegen hem gezegd: van uh, je wist toch dat je kansloos was. Waarom doe je dat dan toch? Ja, ik vind dat mensen een keuze moeten hebben, is dan het verhaal. Nou, dat is legitiem. Uh, dat gold ook bij de Partij van de Arbeid, bij verschillende kandidaten. Neem de Jacoby. Uh, heel bewogen Fries Kamerlid, ja, die wist ook wel dat ze kans zo was. Maar die vond wel dat mensen een keuze moesten hebben. En die heeft zich op die manier opgeworpen, waardoor ze wel weer hoger beleid kwam. Uh, dus ja, dat soort uh, maar durf is jij, het ook. Maar durf altijd... jij, want jij bent natuurlijk, jij bent uiteindelijk ook afhankelijk ik durf van alles. de. Ja, durf je alles? Ja, ik durf alles te zeggen. Durf je alles me. te zeggen? Ja, dat zeg ik ook vaak tegen iedereen. En dat loopt vast alle partijen heen als ik iets vind. Of Ik zeg ook altijd, ik ben geen journalist geworden om zelf niks meer te vinden. De berichtgeving, de verslaggeving, dat doe je onafhankelijk. Maar ik vind zelf natuurlijk ook iets van dingen. En wat dat betreft zeg ik alles tegen iedereen. En nu was het natuurlijk voor, de, voor jou als parlementair verslaggever heel spannend. Met die PVV waar opeens twee ja. Kamerleden wegliepen. Heb jij nou ons dingen kunnen vertellen die jouw collega's niet liesten? Uh, nee, dit was voor iedereen natuurlijk een soort Overvallen. En ook voor Geert Wilders zelf. Uh, die, die, wat, wanneer was het? Afgelopen dinsdag toen, ja. zij dat, uh, programma, toen Geert Wilders een programma presenteerde. En eens het bericht van de twee, dat, uh, die, die tweet van Hernandez... dat zij eruit zouden stappen. Mm -hmm. uh, en dan zaten we met verbazing naar te kijken... dat dat niemand op deze manier zien aankomen. Uh, nou, ze waren niet klaar of ze zaten een kwartier later bij mij in de studio... een uur lang en een uur lang met ze gesproken. Ja, ik hoefde bijna niks te vragen. Er werd echt een bak stront ging er, ging er, ging er, ging er leeg en was wat met vuile was. Dat was hun verhaal. Ik heb er ook steeds bij gezegd, oké, okay, dat is een jullie verhaal. Ja. Geert Wilders heeft misschien een ander verhaal. Uh, nou, die hebben we ook uitgenodigd. Nou, die zat elders. Ja. Uh, dan moet je die verhalen wel tegenover elkaar zetten. Maar dat was hun verhaal. En dat was een spannende week. Dat was een spannende dag.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 Mooie muziek van Rumor. Ze treedt vanavond op in het North Sea Jazz Festival. En het nummer heet Soul's Soulsville. Tot uh, half negen zit ik hier tegenover Frits Wester... in het kader van onze zomerse ontmoetingen. Hij is politiek verslaggever van RTL. En we hebben gebeld met je collega en uh, goede vriend... heb ik begrepen ja. RTL 4-nieuwspresentator Roelof Hemme. En hij zegt het volgende over jou. Frits is een hele scherpe journalist. Hij is uh, zorgzaam, hij is belangstellend. Hij is uh, trouw. En dat zijn hele goede eigenschappen voor een vriend. Uh, Frits heeft uh, ongelooflijk veel haast. Met alles wat hij doet. Met het leven in zijn algemeenheid. Frits heeft altijd haast. Frits brandt aan, aan twee kanten. En uh, ik denk dat hij vaak te snel gaat voor de mensen om hem heen. Daar zou hij wat aan kunnen doen. Aan de andere kant is die tomeloze energie ook een van de dingen die ik enorm in hem waardeer. Met Frits beleef je altijd een avontuur. Nee, twee of drie avonturen. Uh, dat is heel bijzonder. Ja, hij houdt echt van je. En ik van hem. ja. Nee, Roelof en ik hebben heel lang op de Haagse Redactie samengewerkt. En uh, samen heel veel meegemaakt. Roelof is echt een van mijn allerbeste vrienden. En, uh, hij gaat ook vaak met mij mee zeilen. Uh, vroeger mijn vorige scheepje met het huidige schip. en Ook met z'n tweeën we en hebben we gezeild. we hebben zoveel plezier gehad. Geen wind en het dobberden daar samen wat rond. En... Nou ja, dat bedachten we de meest waanzinnige spreekwoorden en, en hele beroemde Noem maar van, Zee. hele beroemde van Rudolf is... Uh, een glaasje in het touw valt niet gauw. En, uh, <laughs> en dat betekent? Nou, dan valt je glas niet om. Als je dat in zo'n tros zet, dan valt het niet om. Rudolf met zijn sonorenstem: stem, glaasje in het touw, valt niet gauw. En, uh, en ik heb laatst uh, een paar weken geleden met hem samen de Tulpen gereden. Het was voor ons allebei echt een avontuur. Gereden? Dat is juist niet, ja, niet zeilen, hè? Dat is nee, dat is, met een oude, dat is met oude klassieke auto's. En uh, wij deden dat voor de stichting Kika dan. En uh, we hadden een auto ter beschikking gekregen. Een oude Volvo Amazon uit 1967 uh, die helemaal rallyproof was. En die rally begon ergens midden Frankrijk. En dan door de Alpen en Zwitserland en terug. En dat eindigde in Noordwijk. Rolof navigeerde. Uh, dat is echt een ingewikkeld spelletje. En op een gegeven moment had hij het niet heel goed door. Uh, en ik heb alles gereden. En dan zit je twaalf uur per dag met elkaar in de auto. En dan is het echt racen. En ja, het was een geweldige ervaring. geen telefoons aan. En dan gewoon de hele dag met elkaar in die auto. Samen. En, uh, spelletje doen. En, uh, ja. Dat was heel bijzonder weer. En uh, als we ingaan op wat hij zegt, hè? Hij zegt een paar uh, opvallende dingen. Hij heeft altijd haast, Fritz Wester. Ja, ja dat, uh, 24 uur de dag zijn eigenlijk te weinig. Dan moeten we er 26 of 27 in zitten. Waarom? Nou, dan kunnen we nog net, net iets meer doen. Um, uh, ja, ik wil alles altijd wel. Ja, ik leid een beetje aan het overtoomsyndroom, die oude reclame. Van, uh, ik wil het wel snel ja. hebben. Uh, het moet allemaal snel. Uh, en ik ben ook vrij impulsief bij dingen van... Ah, dat niet, ah, dan doen we toch zo. Dan gaan we dat doen, dan gaan we daar naartoe. en Ik, bedoel, ik heb een vrouw meegemaakt dat we op vakantie gingen... en de reden we Den Haag uit, dan kreeg je dat Prins Klausplein. En dat we nog moesten beslissen of we nou naar het noorden gingen... naar richting Scandinavië of naar het zuiden. En echt op basis van het laatste weerbericht... voordat we de afslag moesten nemen... Nou, dan toch maar naar het zuiden toe. Uh, dus het kan altijd alle kanten op. En, ja, en uh, je vrouw doet aan mee, dus die kan dat. Uh, ja, die, vindt het die past zich aan. Ja, nou, pas zich aan, maar die, die heeft ermee leren leven. Die heeft uh, dat ermee leren zozien. leven. Want haast wil zeggen uiteindelijk... dat, dat klinkt ook ongeconcentreerd. Nee, uh, je kunt ook uh, heel geconcentreerd snel zijn. Maar ik had ook heel echt van mijn rust genieten. Als ik op mijn schip zit... en dan uh, kan ik ook gewoon de hele dag niks doen. En dan ga ik daar naartoe en dan ga ik soms niet eens varen. En dan denk ik, nou, uh, prutsdagje noem ik dat altijd. Een touwtje hier, een lijntje daar, een schroefje hier. Nou, dan dus zit ik soms te kijken en dan kan ik een uur lang kijken. nou uh, misschien kan dat straks ook wel. En dan toch maar weer even anders dan gewoon... Ik kan ook heerlijk ontspannen en dan uh, gewoon niks doen. En, en dan, niks doen, is dat dan in het hoofd wel allerlei gedachten? Ja, over ja, ja, ja, over ja, ja. wat? Waar, waar ben jij nu mee bezig? Oh ja, ik ben nu bijvoorbeeld uh, volop op nadenken. Ah, ik heb, ben nu vrij. Ik ga nu, nu uh, de komende week ook zeilen. En dan kom ik er even terug. Want er uh, moeten we toch wat dingen voorbereid worden natuurlijk. Omdat er we weer een verkiezing aankomen. De, de, over maar dat de debatten en programma's. en Dat is werk. Maar daar denk ik dan natuurlijk wel over na. Uh, dan de, de, denk ik nou over de... de, de ja, hoe gaan die debatten straks uitzien? Die moeten leiden. Wat gaan die mensen zeggen? Wat moet ik vragen? Hoe ga ik dat inkleden? Ja moet ik toch... dingen anders doen ook? Zijn ja, ook dingen je denkt: oh, dat, dat over, Ja, misschien anders doen. Nee, ik denk natuurlijk nou over. Ja, het zijn gewoon de dingen die, die, die bij een fase in het leven horen: je kinderen, uh, nieuwe opleidingen, school, uh, ouders, schoonouders, uh, waar het soms beter en misschien wat minder beter mee gaat. Nou, dat zijn vrienden, kennissen, uh, familie. Daar denk je natuurlijk altijd ja. over na. En, dat... en ben jij ook wel eens uh, geen vriend van jezelf op dat schip? Dat je denkt: daar heb ik niet goed gedaan de afgelopen weken. En dat je echt met jezelf in gesprek moet om bijvoorbeeld je voor te nemen iets anders te gaan doen. Uh, oh, ik kan mezelf af en toe redelijk vervloeken. Dan denk ik: van hebben nou we zus gedaan, of zo gedaan. En dan kan het heerlijk malen in mijn hoofd. Maar, uh, maar ik ben ook erg van het opruimen. En uh, dat bedoel ik niet alleen fysiek thuis of op mijn bureau, maar ook gewoon in je hoofd: van uh, nou, even, even alles weer in het vakje geven en dan uh, klaar is Kees uh, op de morgen. En bel je mensen dan op: sorry, niet goed gedaan. Oh, als dat uh, voorbij komt, uh, zeker. Uh, en ik bedoel, waar, waar ik een ontzettende hekel aan heb. als er iets van onmin blijft bestaan tussen de mensen. Ook omdat je soms iets heel anders bedoeld hebt. dan dat er iets gebeurt. Of, uh, uh, ruzie heb ik sowieso een hekel aan. Ik moet altijd lachen in vergaderingen als mensen boos worden. Denk, nou wat een verspeelde energie. waarom zou je boos worden? Maar uh, ruzie heb ik al helemaal een hekel aan. Ik maak ook nooit ruzie. Dat is soms ook wel eens heel raar. Want dan zegt iemand. ja, maar ik ben nu boos. En dan zegt je. Ja, ik helemaal niet. En dan, nou, dan wordt iemand boos omdat ik gewoon niet boos word. Ja. En. Uh, thuis bijvoorbeeld. En, uh, maar ik. Dat vind ik maar als er iets is gebeurd, dan wil ik het ook altijd goed maken. Dat moet gewoon even, moet weg. Dat moeten we er even over hebben en dan moeten we het ja. wegpoetsen. En dan liefst zo snel mogelijk uitpraten en klaar Ja, en uh, als hij zegt, hij brandt, uh, wat Roelof en net zei, hij brandt aan twee kanten. Die vriend van mij. Ja. Dat, wat betekent dat? Dat kaarsje twee lontjes heeft en uh, daar moet je een beetje bij oppassen natuurlijk. Maar uh, dat is denk ik wel een beetje zo, ja. Twee lontjes die kunnen ontploffen. Nou ja, twee lontjes. Ja, ik bedoel dat de kaars twee keer snel brandt. Omdat ze, dat je maar twee kanten tegelijkertijd aansteekt. Ja, een kort lontje. Uh, ja, dus... Geen kort lontje. Nee, oh. nee dat heb ik helemaal niet. Uh, maar uh, nee, maar de twee lontjes, dat uh, de kaars die van, van twee kanten tegelijkertijd opbrandt. Ja. ja, die brandt twee keer snel op. Maar dat klinkt ook heel ongezond. Ja, maar dat valt wel mee. Ik wil ziek. Nee. Verselde. Maar uh, griepjes, zoals iedereen dat wel heeft. Maar uh, nee, maar ik, ik heb denk ik wel een ijzersterke conditie. Uh, ik kan uren naar. Doorwerken, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Uh, want ik vind het ook leuk wat ik doe. Kijk, het mooie is van de journalistiek. Uh, als je het leuk vindt. Uh, maar er blijft ook nooit werk liggen. Ik heb geen bureau waar een stapel stuk op ligt. Dat van de rechterkant naar de linkerkant nee. doet aan het eind van de dag. Nee. En dan ben je nog niet eens klaar. dan ga je s'avonds naar huis en denk ik ben niet klaar. Kijk, het nieuws om half acht je doet 20 minuten. Uh, en je hebt natuurlijk die andere bulletins allemaal. En natuurlijk moet je wel eens wat voorbereiden. Maar wat vandaag niet afgekomen is, is morgen oud nieuws. Ben je een positief mens? Ja. Of, ja? Ja. Van een schaal van 0 tot 10, hoe, hoe uh, hoog scoor je dan? Uh, 10 plus. 10 plus? Ja, ik ben heel positief. Ja? ja? ik bedoel, ik kan me ook niet zo druk maken om dingen waarvan je denkt, nou ja, boelige... Ja, dan het heeft geen zin om je druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Ik bedoel, een deuk in een auto zou je mij nooit chagrijnig van zien worden. Ik denk, nou, dat moet nog gerepareerd worden, want dan kan ik wel heel chagrijnig worden. Maar dan gaat die deuken niet mee nee. uh, En dan kunnen ze even balen over iets. Maar, uh, maar ook gewoon altijd van iedere dag, iedere nieuwe ronde, iedere nieuwe dag, nie, nieuwe kansen. En uh, dan zien we dan weer. En altijd nieuwe dingen uitproberen. En uh, ja, kijken waar we dan weer terecht kunnen komen. En, uh, ja, en ook wel een beetje een dromer soms. Dat, uh... En waar droom je dan van? Ja, de, pff, uh, van zeilen, van een bootje. <laughs> maar en, Want wat het, gebeurt er dan? dat zeg je, de... hey, ik, ik ga me met Roelof gaan we dan ook uh, zeilen. Wat gebeurt er met jou daar, bezig met al die... Die lijnen en die taal. Ja, maar het mooie is: van als je met iemand zeilt. Uh, kijk, ik, ben, ik zal nooit een solo-zeiler worden. Uh, want in mijn eentje daar vind ik er helemaal niks aan. Want ik wil, Jij bent van iets, team. ik wil altijd iets met andere mensen doen. En ik bedoel, als ik mijn eentje wegga, dan begin ik binnen half uur al tegen de mast aan te praten. En dan geef ik alle onderdelen van het schip een naam. <laughs> maar, als je, maar ook als je met iemand vaart, kan het ook heel goed zijn dat je soms uh, half uur niks tegen elkaar zegt. En dan begin ineens: hé, hey, een zeehond. Ja, hé, hey, een zeehond. Wil je nog koffie? Ja, doe maar. Uh, iets anders, doe maar. Uh, maar je kunt ook hele bijzondere gesprekken krijgen... als je met elkaar los van de, de wal op, de, de, op die zee zit. Uh, gesprekken die je misschien niet zo makkelijk hebt met elkaar op een ander moment. Ik heb ook met collega's van NOS meegemaakt dat, uh, die met me meegingen. Dat, we, dat ik met mensen gesprek had... De echt dingen die ik helemaal niet van die mensen wist. En, nee. uh, over hun jeugd en over hun, uh, ouders die waren overleden, heel jong en zo. En uh, dat vind ik ook daar heel mooi aan. En tegelijkertijd ben je samen soms weer aan het vechten tegen de elementen. Nou, soms waait het helemaal niet. En dan is het alleen van, uh, heb jij nog zonnebrand voor mij of niet? Ja. Nee, natuurlijk. je deelt Maar, maar, echt... maar je deelt dan gewoon ja. iets en dat vind ik het mooie van dat uh, vader. En dat heb ik altijd gevonden met vader. En kom jij dan ook over de brug met bijvoorbeeld ervaringen uit jouw jeugd? of oh, dingen zeker, Die zeker. jij moeilijk vindt. Ja, zo, of moeilijk, maar ja, uh, heb je het op dat moment gesprekken met elkaar. En dat, ja, dat geeft altijd op zo'n schip, los van de hele wereld, geeft een, een, een, ja, een bijzondere dynamiek. Je bent 50 geworden in maart. Ja, deed geen pijn. Nee? Nee. nee. Wat hoop je dat je uh, misschien kwijtraakt aan dat wat je nu nog hebt als je 60 bent? Nou, ik hoop niet. Uh, ik hoop niet dat, dat ik allemaal dingen raken. Uh, kijk, die wilde haren in letterlijke zin, dat, dat kan al niet meer. Nee, Maar, al uh, niet maar meer. ik hoop dat die in figuurlijke zin er nog wel, wel gewoon blijven. Nee, ik hoop niet dat ik allerlei dingen raken, omdat ik dan nog tien jaar ouder word. Kijk, ik hoop wel dat je met iedere tien jaar dat je ouder wordt, ook weer wat wijzer wordt. Uh, maar ik hoop niet dat ik dingen ga kwijtraken in de zin van... Ja, de dat, eigenschappen. Dat, ja, die moet ik nu kwijt. Nee, ik, bedoel, ik hoop wel dat de, de, de, de spirit en de dynamiek en de conditie er gewoon wel blijven. En ben je heel anders dan toen je 25 was? Ja, omdat je veel meer meegemaakt hebt. Ja. Uh, je ervaringen worden natuurlijk heel anders. Ik bedoel, dat geldt in je werk, in de journalistiek. Uh, alles wat je met de politiek meemaakt. Dat geldt privé. Mijn vader is overleden in de, die jaren. En de, je getrouwd, je krijgt kinderen. Uh, dat vormt je natuurlijk ook weer. Dat maakt je ook wel weer een ander, maar denk het ook wel, complete mens. Tot slot, 12 september zijn de verkiezingen. Het ja. wordt voor jou natuurlijk een hele drukke tijd. Um, wie gaat de grootste partij worden? Dan moet je maar iets de hond vragen. Maar uh, kijk, kijk, je ziet nu twee dingen zich afspiegelen. Je ziet, het midden raakt leeg. Hè? Dat bedoel ik even het midden van CDA, Partij van de Arbeid. Uh, maar D66 komt wel weer terug. Maar het midden als geheel... Uh, raakt wat leeg? Uh, Nederland zit in een soort centrum Aan de ene kant de PVV groot geworden, aan de andere kant de SP groot geworden. De VVD is de grootste partij op dit moment, maar met maar toch maar 31 zetels. Ja. Het gaat nu, denk ik, straks toch tussen VVD en SP. Nee, dat en weet dat ik allemaal. Word, maar daarom zeg ik, wat wordt het? Wat denk jij? Uh, Daar heb je nog 20 seconden voor om dat te zeggen. Uh, ik durf het niet echt te voorspellen. Ik, uh, ik heb een intern lijstje ingevuld, zowel VVD als SP op 32. Goed, we wachten het af. Heel fijne vakantie. Dank je wel. Ik sprak met Frits Wester, parlementair journalist van RTL. En morgen ontvangt Galvert van Drakel in deze serie... Doekle Terpsta, bestuursvoorzitter van de hoogschool in Holland. De sportzomer gaat straks verder met Robert Meder en Deborah Bleckenhorst. Fijne avond. Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weijden wordt olympisch kampioen...